Goedemorgen en welkom in het laatste uur van nachtvluchten. Zaterdag 23 april 2011, de zaterdag voor Pasen. Voordat u de eieren gaat verstoppen kunt u luisteren naar een aflevering van Nachtvluchten Sportivo. De vierde van vijf enerverende ontmoetingen met gasten van sportief pluimage. Een zoektocht naar de ziel van de verbeterde doordouwer, de doortastende strateeg, de verwoedstrijder, de krachtige verliezer, de jubelende winnaar. Een maand van bevlogen gasten in woord en daad met het sporthart op de tong. Onze speler van vanochtend met startnummer 4 is voormalig atlete en Holland in beweging, Corifee Olga Commandeur. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En dan ga ik nou even vertellen waar het allemaal begon. In uh, IJmuiden op uh, 30 oktober 1958... Pardon, in Velsen moet ik zeggen? In Velsen, ja, ja. Maar het dat... is Amuiden, hè? Ja, okay. gemeente Velsen. Ja. Dat uh, ligt allemaal heel dicht uh, bij ja, elkaar. Ja. Het is, het is uh, zelfs dezelfde gemeente? Het is, uh, ja, Amuiden is het gemeente Al. Velsen. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, kijk. Dus dan heb ik niks uh, verkeerd gezegd. Nee. Ik zal er nog bij zeggen dat het in Noord-Holland is. Uh, heb voor de mensen die echt het naadje van de kous willen weten. Uh, de jongste van uh, vijf kinderen, op advies van een gymleraar... melden ze zich aan bij een atletiekvereniging. En niet zonder succes, want als 17-jarige record op de 800 meter. Ze draaide tien jaar op topniveau mee. Naast haar lijf trainde Olga ook haar brein. Ze doorliep diverse sportopleidingen en ging aan de slag als gymdocent. presenteerde met verve het radioprogramma NOS Sportief. En sinds 2000 is deze vitaliteitscoach het gezicht van het tv-programma Nederland in Beweging. En dat is trouwens ook een uh, Max-programma. Dus uh, we ja, zijn eigenlijk ook nog collega's. Ja. Ja. Het uh, nachtvluchten-team komt voor haar graag in beweging. Welkom, Olga, commandeur. Um, nou, dan beginnen we altijd even met de vraag uh, hoe vroeg het was. Maar. Uh, dat uh, Nederland in Beweging, dat wordt elke ochtend uh, om kwart voor zeven uitgezonden? Of ja, wat? tien over half zeven en ja. dan uh, in herhaling tien over negen. Ja. En in het weekend trouwens uh, kwart voor negen. Dan mogen de mensen een beetje oh, oké okay. En jijzelf, <laughs> ja. uh, het is niet live? Uh... Nee, het is niet live. We nemen het van tevoren allemaal op. Anders moeten we elke ochtend uh, heel vroeg naar de studio toe en... Uh, Nee, we nemen, het, uh, we nemen het van tevoren op. Ja, ja. En ben je een ochtendmens? Was het een uh, zware beproeving vanochtend? Nou, weet ik, dat kan ik best uh, af en toe heel vroeg opstaan. Maar het was echt vroeg vanmorgen. Het was een paar minuutjes over vier ben ik uh, opgestaan. Om uh, inderdaad om vijf uur uh, in de auto te kunnen zitten. ja. Ja. Ja. Wat moet je dan allemaal doen in dat uh, ene uur? Tussen vier ja, uur. Een, beetje, een beetje tut, een beetje koffie zetten en uh, uh, rustig wakker worden, uh, douchen, een beetje op het uh, haar En mijn veun begaf het vanmorgen, dus mijn haar nee. zit ook nog eens een keertje <laughs> niet. Nou, maar, maar het valt, is gelukkig geen tv, reuze mee, hoor. het valt mee. Ja, maar volgens mij kunnen mensen wel kijken op de, op de website uh, via de, die camera's die daar hangen. Dus, uh, nou, maar je haar ziet er hartstikke oh. goed uit. Oké. Okay. Of had ik dat niet moeten zeggen? Ja, nee, en heel van van geen, probleem. geen probleem. Want jij bent toch wel camera's gewend? Ja hoor, wel, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. Want dat uh, Nederland in Beweging, dat doe je al elf jaar, hè? Ja, we zijn in uh, 2000 uh, ooit gestart uh, daarmee. Nederland in Beweging uh, is, is een, een programma eigenlijk van een totale campagne... om mensen aan het bewegen te krijgen. Van uh, NOC en NSF was het in de tijd nog. En Nederland in Beweging... Uh, is pas, die campagne duurde acht jaar. En Nederland in Beweging is er pas na vijf jaar bijgekomen. Dus je heeft maar drie jaar meegedraaid met die totale campagne. En televisie was uh, ja, zo'n uh, groot succes... dat het programma Nederland in Beweging TV... is eigenlijk zelfstandig blijven bestaan. En ja, ja. Uh, dat bestaat nu nog steeds. En dat is uh, al elf jaar. En ik zit er vanaf het begin af aan bij. Ik heb het net als... Uh, ja, uh, uh, uh, uh, bij idols heb ik gewoon auditie moeten doen om uh, aan het programma mee te mogen doen als presentatrice. Oh ja? ja, ja. En waar bestond die auditie? Nou, met een groep mensen die dus in de studio waren. Van, nou, laat maar zien hoe jij dat zou doen op de televisie. Ja, ja. Ja. En dat doe je nu al elf jaar, dus je bent ja. wel geslaagd voor die auditie. Absoluut, absoluut, <laughs> en het groeit nog steeds, want we zijn nog steeds. Uh, ja, je moet toch elke keer weer iets nieuws bedenken bij het programma of ja, dat, dat, dat variatie van. maken. Als je elf jaar uh, lang, hè, wat het, uh, ja, ik, ik ben niet zo, uh, ik heb er geen verstand van, laat ik het zo zeggen, maar het ziet er een beetje uit als uh, uh, steps en uh, een beetje uh, dansen, een beetje ja in beweging. Op Bleem muziek oefenen, op ja, muziek, ja, op muziek uh, oefeningen, ja. ja. ja. En uh, hoe, hoe hou je dat vol om niet uh, elk jaar hetzelfde te doen als het jaar daarvoor? Ja, nou, het, het, het, het, het, je krijgt het natuurlijk steeds in een nieuw jasje. Het decor wordt een beetje veranderd. Uh, we hebben steeds nieuwe mensen op de achtergrond achter ons. Die worden trouwens ook gescreend. Yes. Dus die komen ook uh, naar de studio bij ons om uh, te laten zien wat, wat ze kunnen. Want ze moeten het vrij snel kunnen oppakken. Dus er is variatie in de mensen die achter ons staan. We bedenken zelf de oefeningen. We gaan ook mee met de trends die, uh, die er op dat moment zijn. Als het, hè, zoals de Zumba nu uh, in is, nou, dan de pakken Zumba. we toch... Ja, dat is weer een uh, vorm van bewegen op muziek... met een beetje dansachtige vormen vanuit de heupen. Nou, dan uh, pakken we dat er weer bij. Uh, als er weer nieuwe opvattingen zijn uh, over bepaalde houdingsoefeningen... Hè, vroeger zei je, je moet de navel intrekken als je goed je lichaam wil vastzetten met uh, oefeningen doen. Nou, dat is nu weer een beetje veranderd... dat je een, een stabiele, neutrale wervelkolom moet oh, ja. aanhouden. Dat vastzetten en dan kun je van daaruit heel veilig uh, allerlei oefeningen doen. Nou, Op die manier uh, speel je dan weer in op de laatste ontwikkelingen en trends... en dat pas je dan ja, weer ja. toe in je, in je oefeningenreeks. Dus ook in, in het bewegen heb je, is er sprake van veranderende inzichten? Ja, absoluut. Beweging blijft altijd in beweging... Er worden gewoon heel veel onderzoeken gedaan naar... en, en ook weer om mensen ja Nieuwe vormen om mensen weer uh, te triggeren om in beweging te komen. Er wordt van alles bedacht. En dat, uh, ja, daar spelen wij dan ook op in. Ja, ja. Dus ook uh, de boksvormen zijn ook een poosje geweest. Dus dan uh, de taibo-achtige vormen, noem ik maar eventjes. Ja, ja. En dan, uh, nou, dan, dan, dan hebben we weer wat uh, boksvormpjes in de Het is eigenlijk uh, jammer dat we erbij zitten. Wat uh, we hadden beter kunnen gaan staan. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, doen we straks toch mee. Ja, met, doen we straks, kwart voor ja. negen weer, dat kan toch? Kwart voor negen, ja, dat kan ik net halen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar... Um, heb je, heb je bijvoorbeeld, zijn die inzichten dan in de loop van die elf jaar dat je dit programma doet, uh, ook al zodanig veranderd dat, uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld in, in, in 2000 bewegingen deed op een manier die je nu niet meer zou doen, omdat dat is uh, bewezen misschien minder bevorderlijk te zijn of zo? Voor... Ja, nou, ik noemde net al een heel klein voorbeeldje dat je vroeger zeiden we van de navel intrekken. Mm. Maar dan, dan krijg je toch, toch net niet helemaal goed... een uh, stabiele uh, houding van de wervelkolom. Als je dat uh, totaal vastzet... Uh, ja, dat, dat zijn uh, details die wij dus uh, naar voren brengen. Maar voor de rest, ja... Het, het zijn meer de, de, de vormpjes... Uh, ja, om, om het toch weer even wat variatie te geven. Uh, ja, de, de, de nieuwe invalshoeken. Ja. Ja. En dit dit, dit jaar dus de, de, de zoomba. Ja, Zoombar zit erbij, ja. Ja. ja. Een vast onderdeel van uh, het laatste uur van nachtvluchten... is het uh, historisch fragment. Meestal kiezen we dan een fragment uh, uit het radioarchief... Uh, ja. van de geboortedag van uh, onze, onze kandidaat, zou ik zeggen, onze, onze gast. Um, Heb je wat kunnen vinden? Ja, we zijn zelfs nog iets verder teruggegaan in de tijd, uh, 1955. Want het leek ons leuk om een stukje te laten horen... van hoe uh, vroeger uh, op de radio, uh, de, uh, ja, wat jij nu op televisie de doet... de ochtendgymnastiek, uh, Ab Gauwbits. Ab Gauwbits ti ti ti die Staat u al een klaar? Ja. en klaar, strek en buig. Ja. ja, die hè? Ja. En dat ging in een heel uh, langzaam tempo. Tenminste, voor zover ik me dat nu uh, kan herinneren. Maar we gaan even luisteren. Ik weet niet of dit uh, abgaubits is. Ik heb ergens een briefje waar het opgekomen. Staan. Maar we gaan het even opzetten en dan vertel ik straks wat u hoorde. U zit natuurlijk midden in de schoonmaaktijd. Dan beginnen we met een heerlijke oefening voor die vermoeide armen. Gaat u staan met gesloten voeten. Ja. En buigt u nu eens een klein beetje met de rand naar rechts... Laat u nu eens de rechterarm zo vrij omlaag hangen, helemaal los. Hangt niet tegen het lichaam aan, hij hangt niet ver van het lichaam weg, maar los omlaag. Omlaag. Zwaar moet u hem voelen worden. Heerlijk zwaar, ja. En legt u nu eens even de andere hand zo voor tegen de schouder aan, dat u goed voelt dat u vanuit die schouder nu de arm los gaat schudden. Laat u hem eens hangen. Los. Los schudden. Schud u maar los. Ja? Ja, even stop. Nou, Arie, ik vind dat de muziek van jou het beter doet dan de armen van de dames. Neemt u de andere arm eens even. Hij zit nog veel te vast. Luistert u eens goed naar de muziek. Los schudden. Die arm bewegen. Ja? Arm bewegen. Bewegen uw arm. Ja, even stoppen. Ik zie hier een van de dames en daar lukt het nog niet erg bij. En die geeft steeds van die neidige duwtjes met die andere hand tegen de schouder. Dat lukt u toch niet. Daarom die hangt, die moet bewegen. Ja, de linkerarm hangen laten. En u moet die arm... Laat u die hand nou eens van die schouder af. Van de schouder maar weg. En laat u die arm nu vanuit de schouder bewegen. Ja. Schud u maar eens uit, zoals u een stofdoek uitslaat. Losschudden, juist. Even stoppen. En dat doet u nu. Vier tellen. Rechts... Arie is er stil van geworden, u heeft het wel gehoord. We doen het vier tellen rechts en vier tellen links. Daar gaan we, ja. En los schudden. En links los schudden. Juist. Denk maar aan die stofdoek. Ja, en schud die stofdoek uit. Ja, en sneller. Juist. Ja, en los. Ja, en, en los. Ja, stopt u maar. Nou was het veel beter. Oefent u dat veel voor uzelf. <laughs> nou, de mensen die naar de, onze website kijken, uh, nachtvluchten.fm, die hebben gezien hoe jij, uh, Olga Commandeur, een stofdoek uitslaat. Zo <laughs> zo deze dat dus in uh, 1955. 21 maart was dit, 1955. Jeetje geweldig. Ja. En het programma heet uh, Goed Bewegen. Dus ja, ook een voorloper van wat jij uh, doet. Ja, ja. En uh, dat was mevrouw A. van Bommel met pianobegeleiding van uh, Arie Snoek. Uh, Even kijken, ja, gymnastieprogramma's, huisvrouwen. Ja, Gauwbits is... kwam daarna, hè, dan denk ik. Dat denk ik, maar dit was van de NCRV. En ik dacht dat was Gauwbits niet van de Avro of zo? Nee, ik ik, de... dat weet ik ook niet meer. We gaan dat meer. allemaal uitzoeken. En NOS Sportief was toen uh, uh, van, de, van de NOS. Dus, uh... Ja, maar de uh, NOS bestond toen nog niet eens. Oh, ja, uh, NOS, toen. Toen, uh, ja, wat ik toen deed, je in, uh, ja. Ja, wanneer was dat? Dat is van. Uh, God, wat heb ik dat gedaan? 84 tot 91 heb ik dat gedaan. En ik geloof dat ze in 82 of 83 daarmee begonnen waren. Ja, ja. ja. Met de eigen tijdse. Dus geen uh, uh, live begeleiding erbij, maar gewoon eigen tijdse muziek. Ja. En dan hadden ze elke ochtend een bepaalde sport als thema. En dan rond die sport uh, deden wij dan oefeningen. En de trainers vanuit die tak van sport die hadden die oefeningen bedacht. Dus wij moesten de oefeningen doen van trainers... die uit een bepaalde tak van sport die, nee, die oefeningen bedacht hadden. Maar er kwamen geen stofdoekjes uh, bij voor pas. Nee, maar op zich is dat uh, wel... wel uh, om, om het te visualiseren voor de mensen thuis... Van, nou, dan hebben ze er een voorstelling bij, dan, dan, ja, dan uh, is het wel duidelijk. Maar dit was natuurlijk in 1955, dan ja, had je nog huisvrouwen... Ja, die met ja, stofdoekjes geweldig, in de weer geweldig. waren. Ja, Nou ja, nu toch nog wel, ook nog. Ja? <laughs> nou, bij mij thuis niet, hoor. Nee, hoe doen ze bij jou thuis dan? Nou, dat, <laughs> <laughs> dat is weer een heel ander programma. Daar gaan we het een okay. andere keer over hebben. We gaan even terug naar uh, jouw uh, achtergrond. Je bent, uh, dat staat hier dan weer, geboren op uh, 30 oktober 1958 in Velsen. Uh, ja. uh, de jongste van uh, vijf kinderen, wat voor gezin uh, was dat? Ja, het was een, uh, een, een heel warm gezin. Mijn vader werkte bij de, bij de Hoogovens. Ja, uh, Anders uh, woonde je ja. niet in ja, Velsen. Ja, ja, ja. En mijn, vandaar dat we naar uh, Eimuiden zijn verhuisd. Want mijn uh, moeder kwam uit Amsterdam, echte Amsterdamse. Uit nou, ja. een heel groot gezin. Mijn moeder heeft 25 broers en zussen, had ze. Echt waar? Ja. Ja, ja, dat is een wel... nieuw Olympisch record. Ja, nou wel, wel van, uh, van twee moeders hoor, dat wel. Ja, ja. Maar, uh, ja, mijn, uh, mijn opaatje, die had. Uh, uh... Tien kinderen waarvan er twee tweelingen al op hele jonge leeftijd waren overleden. Dat ging dan in die tijd. Ja. Die, die werden dan niet oud. En toen, uh, ja, toen werd uh, zijn vrouw ziek. En de jongste was net uh, een paar maanden. Zijn vrouw werd ziek, die overlijdt. En hij had dus ja, nog, nog, nog zes van die kleintjes zo rondlopen. Ja, ja, en hij moest ja. gewoon weer uh, werk, Want hij was uh, stukken door, geloof ik. Nou, toen heeft hij een huishoudster in dienst genomen. Dat vond hij wel een lekker ding. Dus toen heeft hij er nog 16 bij ja, gemaakt. Ja. Dus hij maar met wat ja. stofdoekjes wabbelen. Ja ja, ja, ja, ja. En, <laughs> en nog en, 16. En mijn, ja. Ja, dus oh, uh, mijn moeder had 15 echte broers en zussen. En nog, uh, nog tien half uh, broers en zusjes. Ja, heel, uh, heel groot gezin. Ja. En mijn vader die kwam uit Wochnum, Dus uh, echt uh, Noord-Hollander. Commandeur uh, is ook een uh, Noord-Hollandse naam. Hè? Hm. En uh, die zijn toen samen in Amsterdam uh, gaan wonen in eerste instantie. En toen is mijn vader bij de hoogovers gaan werken en in de Muiden gaan wonen. Ja, ja. En ja, een heel, uh, heel uh, ja, warm gezin. En jij bent de jongste. Hoeveel scheel je met, uh, met je ja, broers Ja, er zat steeds zus, netjes uh, twee jaar tussen. Dus oh, mijn, ja. mijn ene broer is twee jaar ouder. En dan heb ik een zus, die is daarna weer drie jaar ouder. En dan weer eentje, een, een broer die is twee jaar ouder. En mijn oudste zus ook weer twee jaar. Dus dat negen jaar verschil tussen de jongens ja, en de ja, oudsten. Ja. Ja. En zijn ze allemaal van het bewegen? Nee, eigenlijk niet. Achteraf, want ja, ik was de jongste en dan trek je met de oudste iets minder op... dan met de, de kinderen die net boven je zitten. Hoorde ik dat mijn, mijn broer waterpolo heeft gedaan. En, en, en mijn andere broer die... Hij uh, heeft wat voetballen gedaan, dus dat wist ik dan wel. Die heeft ook op atletiek gezeten, alleen die kon die druk niet zo aan. Dus hij was ook zeer getalenteerd, ook uh, in die tijd op de middenafstand. Dus uh, ja, we, we liepen ook wel eens samen, we trainen ook ja, ja. wel eens samen. Alleen hij, uh, hij is op een gegeven moment ermee gestopt, want hij, hij kon die, die druk, vond die, uh, die spanning kon hij niet zo goed aan. Ja. Dus... Uh... Maar ik maar het zat dus wel een beetje in, in de familie. Ja, mijn vader was op zich wel heel sportief. Dat was ook best wel een, uh, voor die tijd ook best wel een grote man. Alleen ja, hij, voetballen was hij helemaal gek op. Echt een uh, sport had die man. Alleen met voetballen was op een gegeven moment schoot zijn knieschijf steeds daarnaast. Dus moest hij daar helaas mee stoppen. Hmm. Maar die, uh, die zat altijd in zijn stoel uh, studio sport te kijken. Dat echt. Uh, op de plek waar hij zat, was de grond helemaal kaal van, <laughs> ja. het, van, het, van het mee. Want die zat altijd mee te voetballen. En dan zag je hem helemaal onderuit zakken zo in zijn stoel. Dus de, de vloer was helemaal kaal van het uh, meeschoppen ja. Ja. van het uh, voetballen. Dus ja, mijn moeder uh, ja, op zich die beweerde altijd dat ze heel uh, uh, uh, sportief was altijd. En, uh, maar ja, die heeft op een gegeven moment uh, gingen we naar het bos toe... en uh, had ze met de grote teen tegen een paaltje getrapt en de grote teen gebroken. Dus daarna ook, <laughs> ook nooit meer ja, uh, iets gedaan. Dat moet een trap geweest zijn. Dus, uh, ja, dat moet een trap zijn geweest. Dat, uh, ja. Maar mijn ouders waren op zich, ja, dat moet haast wel uh, best wel sportief. Als er zo, uh, zo iemand uh, uitkomt als ik, dan... Ja, want uh, ja, jij was heel jong toen, al, toen je al blijk gaf van, van dat talent. Ja, ik, in, in, op school vond ik dat altijd al uh, heel leuk. Op de basisschool al, dan, uh, dan deed ik altijd al met, met de jongetjes mee... en in, in, op straat mee voetballen. En dan was ik altijd al heel snel. En dat besef je als kind helemaal niet. Dat je dan was je ook de beste makkelijk... met uh, gymnastiek en zo. Ja, ik was veel wel dat ik op, op uh, sportdagen en zo... Uh, altijd best wel vaardig was met dat soort dingetjes. Ik weet dat ik een keertje gewonnen had op zo'n zo zo zo vakantiesportdag. En dan, uh, ja. Maar pas op de middelbare school uh, is dat er echt helemaal uitgekomen. Op de basisschool, ik heb wel een keertje op gymnastiek gezeten. Een gymnastiekclubje, en dan moest je over zo'n bok springen en een kast springen. En, en er zat zo'n plank dan ervoor... En dat, ik vond het altijd veel leuker om dat, dat zonder handen te doen. Hè? Want dan moest je dat allemaal heel gestileerd met gestrekte tenen en zo. Nou, dat, dat was helemaal niets voor mij. Ik vond het veel leuker om dat ja, zonder uh, handen te doen. Mm. Dus wat, wat het grovere werk. Ja. Nou, toen ben ik uh, op de middelbare school uh, hadden wij rond uh, ons schoolpleintje hadden we een, uh, ja, een. Een van de docenten was een ex-militair. Dus je had een soort uh, militaire stormbaan had hij rond het schoolplein. Ja, wel heel gaaf hoor. Met zo'n zo klimnet en een, uh, een, een soort muur. En ook weer uh, lage. Uh, uh, uh, barrières waar je dan weer onderdoor moest kruipen... En, en met een touw over een soort slootje heen moest uh, springen. En echt zo'n zo militaire stormbaan had hij. En dat, die moesten wij altijd uh, lopen als warming-up. En ik, ik was altijd als eerste... Ik woon ook van de jongetjes dat vond, dat, vond gewoon, <laughs> dat vond ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Nou, toen zei mijn docent, uh, die zei, zit je op atletiek of zo? Ik zeg, atletiek, wat is dat? Hij zei, nou, moet je toch maar eens kijken, hè? dan moet je toch maar eens uh, gaan doen... Zo ben ik eigenlijk dus uh, op atletiek gegaan. Alleen in Ermuiden hadden we geen atletiekbaan. Dus toen uh, ben ik een beetje uh, ja, gaan kijken van waar, waar hebben ze dat wel? In Haarlem, dat was de dichtstbijzijnde. Maar ja, dan moet je heel stuk, uh, als, als twaalf, was ik 12 was, 12, 13 of zo... dan moet je toch wel een heel stuk uh, reizen om bij de atletiekbaan te komen. En net die week dat ik me wilde gaan inschrijven... want je mocht eerst zo'n maandje proefdraaien... toen hoorden we dat uh, Suomi... Vanuit Beverwijk, die had de tijd uh, op een uh, ja, zintelbaantje bij de hoogoverse, hebben die getraind. Weer terugkwamen naar Enmuiden. Dus toen, nou, logisch ja, ja, ja. dat ik dan daar lid werd. Alleen bakken. we hadden geen atletiekbaan. We trainden op een hoekje van uh, Schoneberg. Dat was een uh, hoek van, uh, van Telstar, van de, uh, van de voetbalvereniging Telstar. Daar zijn we dus uh, begonnen met uh, de trainingen. Ja. Daar lag een, een, een, een aanloop. Een stukje tartan hadden ze uitgerold. Een stukje met wat? tartan. Ja, dat is dan kunststof. Oh, Oké. Okay. Of nee, ja, dat is een kunststofrol uh, hadden ze uitgerold op het gras. En dan konden we landen in de zandbak om uh, ver te springen. En een stuk grasveld. En dat, dat was ons, uh, onze training. En waar, waarom heette die club eigenlijk Suomi? Ja, dat is een uh, Finland, hè? Dat, ja, volgens dat is, mij dat is, uh, ja. heeft niks met Beverwijk nee. te maken. Nee, het had niks met Beverwijk te maken. Dat is gewoon weer een naam, ja, hoe, hoe komen clubs aan hun naam? Het is gewoon, uh, ja. het lopen in, in Finland, dat, uh, dat was daar wel populair. Dus ik denk dat het daar uh, voor ja, ja. komt. Ja. Ja. Dus ik train in een park ook, van boom naar boom, heel speels. En, en zo werd ik, uh, uh, ja ik kreeg een beetje last van mijn rug, want je, als kind doe je altijd meer kamp. Uh, de, de, de specialiseer je je helemaal niet. Dus dan is de Meerkamp eigenlijk verplicht voor alle kinderen... om, om als je atletiek gaat doen, dan ga je en werpen en springen. Nou ja, en, meerkamp, uh, dus dat zijn de verschillende, verschillende uh, onderdelen. Dus, uh, ja, dus je, geen specialisatie. Maar toen kreeg ik een beetje last van, me, van mijn rug... met, met uh, verspringen en hoogspringen. En toen zei de dokter van nou, even niet hoogspringen vers verspringen... ga alleen maar eventjes lopen. Dus dat deed ik een paar weken. En uh, wij trainden dan in een parkje ook van boom tot boom. En toen werd ik opeens uh, Europees jeugdkampioen uh, op de 800 meter. Dat ging eigenlijk heel speels en uh, heel makkelijk... En dat en... is dan een 800 meter uh, uh, sprint of wat is het? Uh, hardlopen? Ja, nou, dat is niet je echt meer sprint, geen... Nee, ja, nee. dat is niet echt meer sprint. Je merkt al dat ik geen uh, sportcommentaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, sprint is uh, 100 meter. Oh ja, en, dat is natuurlijk en, en heel kort. Een hooguit de verlengde sprint, 200 meter. En tegenwoordig uh, kunnen ze dat zo goed volhouden... dat je dat 400 meter vol kan houden, maar... De tijden lopen natuurlijk steeds meer af. En 800 meter, dat is alweer een, een middenafstand. Ja, ja, 800 ja. en 1500 is middenafstand. Dat ja. kun je niet meer sprinten. Nee, oké. Okay, nee. Sterker nog, je gaat de laatste 200 meter ga je helemaal dood op de 800 meter. Ja? Dan loop je met uh, zuurstofschuld. en uh, Dat is ook waarom ik een... Zuurstofschuld, en, zo weet het ja Ja, dan, dan loop en je... je tekort. Dat, nou ja, je, je, je spieren die, die komen zuurstoftekort. Ja, dus je, ja. met, met een soort verzuring loop je dan... Uh, de laatste 200 meter. De sorry. laatste 200 meter. Dus je, je gaat als het ware, ja, je, gaat, je gaat bijna dood. Dat is echt... Uh, Leuk. Ja, nou, nou, is... De, daarom had ik ook een haat liefdeverhouding met die 800 meter. Het was ja, een ja. nummer wat ik, wat ik heel goed kon... Ik liep gewoon de eerste 600 meter achter de groep aan. En de laatste 200 meter, dan, hup, dan maakte ik die eindsprint en dan, dan, dan, dan won ik. Dat ging eigenlijk heel spelende wijs. Ja. Ja. En dat deed je ook nog met horden want dat heb je ook gedaan. Hè? Ja, ik ben op de 400 meter Horde beland eigenlijk. Ja, het is een heel verhaal. Ik, ik zou er bijna een uur mee kunnen vullen... Met, met dit verhaal al. Nou, we vragen het NMS Radio <laughs> één journaal straks wel even of ze laten beginnen. Nou, die 800 meter, daar, daar, dat ging eigenlijk zo makkelijk dat ik op een gegeven moment. Uh, ja, ik won. Ik won eigenlijk van iedereen. Ik denk dat als ik in die tijd. Want mijn beste tijd is twee minuten en één seconde en zestiende. Als ik in die tijd uh, tegen mensen had gelopen die onder de twee minuten liepen, dat ik dat ook had gekund. Dat, ik was zo oppermachtig. Ik had zoveel over op dat moment. Dat besefte ik helemaal niet. Maar die twee minuten, één seconde en zestien is ooit een wereldjeugdrecord geweest. Je had het, noemde het net al eventjes. Dus ja, een besef dat er nog nooit een meisje op de hele wereld is geweest, van 17 jaar die zo hard heeft gelopen. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat kwam, dat besef kwam pas veel later. Op dat moment uh, was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar toen uh, zat ik in de selectie van Montreal al. 1976 zou ik dus naar de Olympische Spelen van Montreal gaan... op die 800 meter. Nou, net als elk uh, uh, kind in die leeftijd uh, in de winter. Uh, want ik had het in 75 gelopen. Zijn we gewoon lekker gaan schaatsen op de polder in, uh, in de Muiden. Hmm. Uh, Bottekunschaats van mijn zus geleend. Wist ik wel dat die dingen geslepen moesten zijn. Dus ik ben aan alle kanten uitgegleden. En op een gegeven moment. Uh, ik probeer ook die pirouetjes te maken. En ik, ik ga helemaal onderuit. En ik scheur dus uh, mijn achterste kruisband. Ja. Einde puberteit 17 jaar. En ik kon ook even niet meer sporten. Dus ik zit een paar maanden zit ik op de bank. Met het van nou, dat gaat wel over. Daar was ik mee opgevoed. Hè. Uh, en uh, toen moest ik proberen om. Uh, ik was nog 2,5 centimeter gegroeid eigenlijk in die hele korte periode. Einds puberteit, dan heb je zo'n groeispurt. Ja, ja. En ik was van meisje, was ik echt vrouw geworden. ook Dat ging ook heel snel. En een paar kilo zwaarder geworden. Plus dat ik een paar maanden eigenlijk ja, een beetje uh, niet zo actief was geweest. Dus nauwelijks had getraind en uh, die knie moest laten herstellen. Moest ik proberen om met, die, met dat nieuwe lijf weer terug te komen... om me voor te bereiden voor die Olympische Spelen... Dus ik kreeg trainingsschema's. Dat hele speelse van boom tot boom was er helemaal uit. Ik kreeg trainingsschema's. Ik moest op een atletiek, maar ik moest toen wel naar Haarlem om te gaan trainen. En uh, stopwatch erbij. En dat hele speelse was eruit. Nee. Ik deed het wel, omdat er werd gezegd van... joh, je kan het zo goed en doe het nou maar. En we willen naar die spelen toe. Ja, je wilt toch naar die spelen? Ja, ik wil naar die spelen. Nou, oké, okay, doe het dan maar. Dus ik deed het wel. Maar ik had er geen plezier meer in. Met gevolg dat die prestaties er ook niet meer uitkwamen. Want dat hoort ook weer bij sporten. Als je dat doet, dan moet je er ook plezier in hebben, overtuiging in hebben. Vanaf dat moment stond ik aan de start. Dus ik was wel wat hersteld. Ik stond aan de start en ik keek om me heen... en ik zag die sterke meiden staan. Toen Oost-Duitse meiden nog. Dus sterke meiden die hier staan. Je deed het op pillen, toch? Ook ja, ja, ja. En, en ik denk, oh, die hebben wel hun trainingsschema's afgekregen en wat, wat een kracht. En ik kon vanaf dat moment niet meer winnen. Ik, ik kon het niet nee. meer. Ik kon niet Tijden haalde ik ook niet meer. Wat is dat? Want dat is, dat is wat, wat ik interessant vind. Hè? Uh, uh, als, je, als je sport, dan, uh, dan het gaat het niet alleen. En nu, nu gaat het in dat programma Nederland in Beweging gaat het om het bewegen. Hè? Het is geen, dat is geen, de, geen prestatie. Sport. Nee, precies. Gaat het bij sport, uh, zoals jij hebt gedaan... gaat het dan over uh, het, het, ja, de ultieme prestatie neerzetten? Of gaat het om het plezier of een combinatie van, van beiden? Wat, wat, wat triggert je dan om, om, om dat... Ja, het is een combinatie van, uh, van beiden. Het, het leuke van atletiek is dat... Uh, uh, het is een hele objectieve prestatiesport. Als kind... Ontwikkel je je, je wordt sterker, je wordt krachtiger, je wordt groter. Dus je verbetert jezelf altijd. Je gaat verder springen, je gaat hoger springen, je gaat harder lopen, je, je werpt verder. Je ontwikkelt je altijd. Dus dat is alweer een stimulans om ermee door te gaan en om, om beter te worden. En ja, zoals ze dat dan in die tijd bij mij ook aanpakten, was het gewoon heel speels. Tot je op een gegeven moment een bepaald niveau hebt wat, wat gewoon hartstikke goed is en waar je dus echt erbij moet gaan trainen om daar bovenuit te gaan komen. Ja, en dan, dan moet je gaan kijken. Tegenwoordig zijn ze daar veel, uh, veel verder in. Beseffen ze dat ook veel meer. Dat je dat dan toch op de een of andere manier ook speels moet houden. Je moet het ook leuk houden. Het moet wel, je moet er wel plezier in blijven houden. En ik had dat, ik had dat toen niet. Uh, ik, die 800 meter, uh, wat ik net al zei, je gaat erop dood. En ik ging toen ook echt, die laatste 200 meter... ervoer ik dat ook van... Of ervaren is het, hè? Geloof mag geen dat mag allebei. Dus dat, dat je dat je gewoon, nou, je loopt gewoon tegen een muur op. Dat is echt. Dus ik kon die barrière kon ik niet meer over. Maar toch ben je daarna teruggekomen. Ja. Heb je weer? Ja, dat klopt. Ik ben naar de uiteindelijk toch naar de academie voor lichamelijk opvoeding gegaan, dus een sportopleiding gaan doen. En die deed ik in Amsterdam. En in Amsterdam zat naast de, de, de opleiding, de school, zat ook een atletiekbaan. waar ADA trainde en AAC. Dus dat was de Amsterdamse Dames Atletiekvereniging. Dat, dat was een uh, hoofdklasse atletiekvereniging. Dus daar stond ik dan zo te kijken. En, uh, en die zei van, goh, kom lekker bij ons trainen en uh, we, we kunnen nog een goede kracht gebruiken bij ons. En dan ga je weer lekker meerkamp trainen. Dus waar eigenlijk mijn grote liefde zit in de sport, in de atletiek, die meerkamp. Nou, dat was toen nog vijfkamp. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dat ga ik doen. Ik kom lekker weer bij jullie trainen. Ik ga weer lekker verspringen en hoogspringen en uh, dingen doen die ik leuk vind in de atletiek. Want die 800 meter, dat ging niet meer zo lekker. Dus ik ben gaan trainen, laat nou net in dat jaar... de 200 meter die dus in de meerkamp zat... omgezet worden naar 800 meter. Mm. Dus toen moest ik weer die voor die 800 meter, 800 meter, meter, meter gaan trainen. En daar had ik zo'n barrière om daar daarop... Mijn trainer daar, die had het door. Die zette op de 400 meter, 400 meter baan... en de atletiekbaan is 400 meter... zette hij tien hordes neer. Zo een afstand van de 400 meter horden. Dat was een nieuw nummer voor vrouwen die toen opkwam. En ik was dus aan het trainen voor die, nou, van hoorde naar hoorde, Dus eigenlijk weer heel speels. Niet voorheen wat ik dus deed van boom tot boom. Maar weer van hoorde naar hoorde. En zo kwam ik eigenlijk op de 400 meter hoorde. En en passant trainde ik ook weer de tempotraining voor de 800 meter. Dus ik was weer speels aan het trainen. Mm -hmm. Ik heb er een nieuw nummer bij gedaan. En ik liep toen in de vijfkamp uh, de 800 meter... eigenlijk bijna net zo snel als dat ik daarvoor deed... Met specifieke training op de 800 meter, gewoon dat er weer plezier in was. Dus dat betekent, uh, ik zeg even tegen het luisteraars dat, uh, uh, dat ik hier spreek met uh, Olga Commandeur. Uh, dat betekent dus dat het, uh, het mentale uh, aspect uh, heel belangrijk is. Ja, heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Nou, toen die 400 meter hoorde. Dat is dan weer zo'n mooi nummer. Dat is een, een technisch nummer. stralen. Ja, ja, dus het, is, het, is, het is een nummer waar je uh, naar elke hoorde toe, moet je, moet, die moet je weer anders benaderen. Je denkt, nou een hoorde is een hoorde. Maar elke hoorde, de passen ertussen, je telt ook de passen, je loopt er ook naartoe, je programmeert jezelf ook. En dan elke, elke hoorde neem je weer, benader je weer met een, met een, uh, een, een, een nieuwe aanval, zeg maar. Je moet ook een keertje met je verkeerde been horen lopen. Ik weet niet of je, of je wel eens iets geprobeerd hebt. Om, om dat met een. als je verspringt of zo. Een, een sprongetje maakt. de ene keer met de ene been. en de andere keer met de andere been. dan voel je al dat. Ik ben dat... altijd wel blij als ik de deurdrempel. <laughs> uh, ik eruit passeer. Dat met één been gaat het makkelijk. met het andere been voelt het gewoon heel. Ja, ja, dat coding, ja. Je, je, ik noem het altijd maar zo, dat je één chocoladebeen hebt... waarmee het goed ja. gaat. Nou, bijvoorbeeld als je uh, op een fiets... Uh, ja. uh, ik loop altijd uh, links van de fiets... en ik stap altijd met mijn rechterbeen uh, eroverheen. Ja, als je het van de andere kant af doet, dan dat voelt dat het zou, heel raar. Dat zou niet, niet lukken. Nee, dan kom dat, je bijna niet op de fiets. Zou je zou niet eens weten hoe dat dan moet. Nou, net als met rechtshandig en linkshandig schrijven. Als je ja. rechts bent, dan ben je links zo... Ja, gewoon. Die coördinatie heb je dan niet. Nee. Nou, en dat is ook weer het leuke met uh, atletiek: dat je al die coördinatie-dingetjes uh, traint. Dus uh, je, je geeft je lichaam uh, opdrachten. Dus je, je geeft je lichaam opdrachten met, met, met je hersenen. Dus, en dat ja, is. Uh, ja. en dat vond ik naderhand ook zo leuk in. Uh, want ik heb toen uh, meegedaan met sterrendans op het IJs. Dat was dus veel later. Ik had ooit gezworen toen ik is, gevallen was met schaatsen. Dat was van, nog deze eeuw, geloof ik. ik ga, ja, dat was deze. <laughs> ik, ga, ik ga nooit meer kunstschaatsen, had ik gezworen. Hmm. En tot ze in 2007 vroegen van... wil je meedoen met sterren op het ijs? Ik denk, nou, doe ik dat? Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ja. En toen heb ik... Dat, dat, dat vond ik toen zo gaaf om weer op... op wat, wat, wat, wat was ik toen? Uh, was ik ook alweer? Uh, 42, 42, geloof ik. Nee, meer, 45. Heb ik leren kunstschaatsen op het ijs. Ja, dat is geweldig. Dat is, uh, dat is, geweldig. Ja. Dat is dus, dus gewoon weer doen met je lijf... wat je met je kopje wil. Ja. Aansturen en dus nieuwe dingen leren. Je, je wil iets. Uh, het, uh, je hebt er plezier in. Hè? En als je ziet, je zei dat net... als je jong bent, dan, dan lukt het ook... om steeds verder uh, te gaan. Maar als je wat ouder wordt... dan heb je daar natuurlijk de keerzijde van. Dan mislukken dingen wel eens. Uh, de ja. teleurstelling. Je ja. hebt een. Nou, een flink aantal blessures uh, gehad. Hoe ga je daar dan mee om? Helaas wel, ja. Ik heb uh, veel blessures gehad... Uh, waardoor ik eigenlijk ook nooit echt helemaal aan mijn top ben geweest. En dat ik toch steeds weer terugkwam na een blessure... dat was gewoon van... joh, ik, ik, ik kan nog beter. Ik wist mm, dat ik nog beter kon. Ja, ja toch uh. wel, ja. Ik heb altijd uh, vrij weinig training nodig gehad... om weer op een bepaald niveau te komen... En dan dacht ik van ja, als ik nou eens een keertje uh, een paar maanden uh, zonder blessures door kan trainen... dan moet ik gewoon nog beter kunnen worden. Dus dat heeft me inderdaad wel uh, getriggerd om altijd door te blijven gaan. Ja. Ja, ja. En uh, los dus van het, het, uh, het actieve uh, sportvrouwschap, heb je je ook uh, bekwaamd in... in uh, uh, ja, hoe heet dat? Je bent nu vitaliteitscoach. Hè? Ja, zo? Ja. Dat ben je pas ja. in geslaagd. Uh, ja, tot vorige week ben ik geslaagd. Ja, ja. Nog helemaal goed. Ja, dankjewel. Ja. ja. En je hebt op de op een sportacademie gezeten. Ja, wat academie uh... voor lichamelijk opvoeding ja, heb ik gedaan. Ja. Nou, de ja. academie is, was gericht om, uh, om, om op scholen les te gaan geven. Toen nog echt tegenwoordig is hij veel breder, gedaan, hoor. Die op... Ja, ik heb nog ja. 13 jaar voor de klas gestaan. Inderdaad, middelbare scholieren les gegeven in Amstelveen en in Uithoorn. En, en dat wilden ze uh... wel een beetje naar je luisteren. Ja, ja dat, is, ja, dat is, weet je, gemistiek uh, is toch een vak... wat kinderen toch weer heel uh, leuk vinden op school. Het, het merendeel van de kinderen. Hmm. Gewoon weer uh, als tegenhanger voor uh, al die uh, leervakken. Ja. Dus gemistiek uh, is toch, uh, ja, toch best wel leuk was om... Het was een populaire juf. Makkelijker om de... Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dan zou je aan de kinderen moeten vragen... Ik bedoel, uh, dat, ja, dat, dat, dat weet ik zeg, niet maar echt. maar gewoon ja. Dat... Dat, uh, nou, Oké, okay, voor, <acht> voor de luisteraars dan. Okay. Ja. Maar uh, dat heb ik dus gedaan. En toen ben ik dus bij, uh, bij de radio beland. Uh, ja, NOS uh, Sportief. Uh, ja. Dus dat heb, ik, uh, dat heb ik ook nog gedaan. En toen belandde ik dus bij uh, uh, televisie Nederland in Beweging. Daar dat, dat, ben ik eigenlijk gestart toen ik op uh, school nog les gaf. Nou, dat was uh, dat was uh, ja, ook, ook heel bijzonder om, om dan met, met ouderen weer uh, aan de gang te gaan. En ik moet zeggen dat ik nu uh, ja dat ik toch die groep. Ouderen, voornamelijk 50-plussers, de groep is eigenlijk heel breed. Het is wel een hele prettige, fijne groep om, uh, om mee te werken. Ja, ja, ja. Ja, die zijn dankbaar. En, uh, is dat die, belangrijk? Die... Nou, toch wel. Ja, dan krijg je uh, positieve feedback en dat is, uh, dat is toch wel heel belangrijk als je daarmee bezig bent. Ja. ja. Dus ik ben uh, ja, docent lichamelijke opvoeding en uiteindelijk ben ik uh, ja, op een gegeven moment uh, nog. Ik ben een vertegenwoordigster geweest. Hoe? Uh, uh, voor de inrichting van gymzalen en sporthallen was, was ik weer geblesseerd. Hmm kruisbanden gescheurd met skiën. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Dingen die zich uh, ja, ja, ja, ja. Die met kou te maken hebben... zoals uh, skiën en schaatsen, moet je maar niet doen. Nee, eigenlijk niet, hè? Nee, als je dat zo hoort. Maar toen ben ik dus in, in, in de vertegenwoordiging beland... bij de advisering van uh, gymzalen en sporthallen. Dus dat heb ik ook nog uh, gedaan ja. voor een bedrijf. Uh, Veelzijdige carrière. Goes, ja, en daar heb ik wel heel veel geleerd. hoor. Dat was toch een hele belangrijke stap voor me om, uh, om dat te gaan doen... Dat is eigenlijk een, een, een, uh, iets wat niet zomaar 1, 2, 3 op mijn pad kwam. Wat, wat, wat me aankwam rollen, maar daar moest ik zelf uh, iets voor, uh, voor inzetten. Gewoon zelf die stap maken van ik, ik ga een, een, een carrière switch maken... En uh, nou, ik werd dus aangenomen en uh, ja, dan moet je opeens naar uh, bedrijven toe en naar uh, uh, uh, ambtenaren sport en naar uh, uh, hoofden van scholen en directies en ook gymdocenten. En dan moet je daar uh, je praatje gaan doen en uh, gaan vertellen hoe zij uh, het beste een gymzaal kunnen gaan inrichten. Nou, en dan ook nog uh, uiteindelijk uh, zo'n uh, die apparatuur gaan uh, verkopen. Nou, dat was hm. toch wel heel uh, heel gaaf hoor om dat uh, te doen. Ja, ja. ja ik zei het al, een veelzijdige carrière. Je ja. sport nu nog steeds. Uh, je tennist en je, je golft. Uh. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk allemaal uh, voortgekomen uh, ja, uit. Uh, dat ik toch nog iets wilde blijven doen. Atletiek was op een gegeven moment. Ja, dat was. Uh, ik mocht alleen nog maar 800 meter lopen. En dat. Uh, ja, dat, dat kon ik, ik. Hem naar die kruisband. Uh, mm -hmm. Zou ik alleen nog maar kunnen. Uh, 800 meter. Dus nee, dat, dat wil ik niet meer. Dus toen ben ik. Uh, andere sp uh, sporten gaan doen. Tennissen. En achteraf. Denk ik van ja. Achteraf, misschien, misschien had het leuker geweest. Als ik, ik, heb, ik heb een fantastische carrière achter de rug. Hoor. Hartstikke naar mijn zin gehad. Maar dat ik uh, in die tijd meer met een spelletjesport uh, te maken had gehad in mijn jeugd. Hè? Zoals tennis, daar zit een spelelement in. Mm -hmm. Dat doe je uh, tegen elkaar en je kan het met elkaar doen. En dat is er zit meer een spelelement. En, en ook golf nu, wat ik nu heb, waar ik helemaal bezeten ben van golf. Welke uh, handicap heb jij? Ik heb uh, net van de week mijn handicap uh, naar 25-1 uh, verlaagd. Het begint nu eindelijk te komen. Mm -hmm. ik, zat op, uh, ik doe dat nu bijna vijf jaar. En uh, eindelijk, eindelijk begint het nu te komen. Ja, ja. ja heel, uh, heel maar gaaf. Maar dat, dat is dus ook alweer een voorbeeld van uh, hoe jij uh, je dus uh, helemaal... Als je iets begint, dan, dan, dan zet je er ook helemaal voor in. Of het nou vertegenwoordigerschap is, of, of golfen... of eh, toen je jonger was, die atletiek. Ja, maar dat, dat, zo, dat is je dat karakter je Zo moet je dat ook doen, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. als, je, als je een baan hebt en die vind je leuk... dan moet je daar ook voor gaan. En uh... Ja, en met, met sporten is het zo. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Die zeggen van, joh, kom in beweging. Want ik ben ook een grote promotor van gezond bewegen. Doe iets waar je plezier in hebt. Want dan heb je de profijt van. Dan heb je de effect van. Als je iets doet wat je niet leuk vindt dan heb je er ook geen profijt van. Geen, ja, soms dan moet je inderdaad wel een beetje kracht erin, en dus je moet revalideren. Of mm. dan, dan moet je dat wel doen, dan heb je daar wel profijt. Maar je houdt het niet vol. Op een gegeven moment dan komt de klap erin en dan, uh, dan... Dus je moet plezier in hebben, maar dan wel doordouwen. Ja, zodat het geen, zodat het geen opgave wordt... maar gewoon dat je, het, dat je het vanuit jezelf wil blijven doen. En dan, uh, ja, dan, dan ben je er goed mee bezig. Nou, dat heb ik een hele tijd met uh, tennis gehad... Uh, nu ook nog wel, maar ik kan niet meer goed singelen. want mijn uh, knieën hebben toch wel behoorlijk te lijden gehad... Yeah. onder die topsport. Dus ik kan alleen nog maar dubbelen. Maar wat ik nog wel heel goed kan, dat is dus dat, uh, dat golf. En dat heb ik nu pas uh, sinds vijf jaar, wat ik zei... Uh, uh, ben ik daar tegenaan gelopen. En dat is toch, ja, toch... Het, het is het meest intrigerende, meest uitdagende... maar ook het meest frustrerende spelletje wat er is. Het is... Uh, het kleine, stomme balletje. En, en, en dan moet je er met zo'n club tegen aanslaan. En, uh, het, het geeft een kick als je die, uh, die bal gewoon een, een uh, heel end door de lucht... Mm -hmm. uh, de verte in kan slaan. Nou, en van daaruit, ja, je weet dat je het goed kan. Dat blijft uitdagend om het uh, op die manier te doen. Ook als je een keertje slecht gespeeld hebt dan weet je van, ik kan het beter. En dan wil je het gelijk weer beter doen. Dan heb je goed gespeeld. denk je van, oh, het kan nog beter. En uh, ja, nu heb ik hem te pakken. Dus dat zit, dat zit, en, en ook, ja, er zit zoveel in... Ja. Het mooie van golf is ook dat je het uh, gewoon uh, met mensen die veel beter zijn... toch kunt spelen door, door de handicapverrekening. Kan ik toch, als jij uh, handicap uh, 11 hebt, dus veel beter bent dan ik... dan kunnen wij toch samen door de baan heen, zoals dat heet... en dan uh, uh, uh, hartstikke gezellig spelen. En dan kan ik nog voor jou winnen ook, ook al ben jij veel beter... doordat je een bepaalde verrekening ja. in, de, in de prestatie hebt. Ja, nou, dat is... Uh, ja. Wij, wij, wij doen het ook altijd. Want mijn vriend die, die golft ook. Dus we golven met z'n tweeën ook, ook best veel. En het gaat ook altijd... Ja, dat, dat competitieve zitten we bij ons allebei in. En dat heb ik ook nog steeds. Het gaat bij ons altijd ergens om. Wij, als wij door de baan gaan... dan. Uh, we spelen altijd qualifying kaarten. Dus we doen het altijd serieus. Dat wil zeggen dat we altijd uh, het voor het de echt niet, ja, ja, doen. zeg maar. Ja. We houden het altijd helemaal netjes bij. En dan... Uh, Kijken we ook altijd, dat hij heeft handicap 17. En ik, ik zit dan nu 25, dus we liggen uit elkaar. Maar hij is beter dan niet. 17 wil zeggen dat hij beter is. En dan uh, uh, slaan wij uh, uh, door de baan heen en dan krijg je punten erachter. En dan doen we altijd wie de eerste negen wint, betaalt een euro. Wie de tweede negen wint, betaalt een euro. Ja. Wie overal wint, betaalt een euro. En wie je vier punter scoort, betaalt een euro. En dat gaat dan in de pot. En uh, dus als je wint, betaal je... En nou, aan het eind van het seizoen dan gaan we er wat, uh, wat leuks van doen, wat lekkers van doen. Of zo. En we hadden vorig jaar hadden we er 260 euro in zitten. Dat is gewoon nagen. Hoe vaak wij dus, uh, daarmee ja. bezig zijn, als het met ja, drie, vier eurotjes per, uh, per keer gaat. Dus we hadden heel wat rondjes uh, gelopen. Ja, ja, ja. Jij ja. ja, bent uh, inderdaad een, een heel uh, aanstekelijk uh, enthousiast uh, verteller hè, over, over die sport en over alles wat je doet. Uh, uh, is dat ook door, had je dat altijd al? Of is dat ook door die sport gekomen? Door, uh... Nee, dat is, uh, dat is denk ik door die sport gekomen. Ik was uh, vroeger uh, op de basisschool best wel een, uh, een, een, een heel verlegen meisje. Ik had, uh, ik had hele sterke glazen. Dus een, een min, min, min 8,5. Dus uh, echt zo'n zo dikke brillenglas. Nee. En uh, daar had ik toch wel best wel veel moeite mee om... om uh, ja, best wel, uh, misschien, misschien wel een beetje minderwaardigheidsgevoel. Dat, ik weet niet waar het vandaan kwam. En door mijn sport ben ik daar toch, uh, ja, ja, toch, ja. toch wel aardig uh, aardig uitgekomen. En zou je dan kunnen zeggen dat, dat die sport, de prestatie, dat dat ook een soort compensatie was voor dat. Die sport heeft mij behoorlijk, behoorlijk gevormd en, en behoorlijk uh, zelfvertrouwen gegeven, ja. Ik denk dat als de sport er niet was geweest... Dat, dat er uiteindelijk toch wel, zoals elk kind zich ontwikkelt... was er iets anders gekomen natuurlijk. Want Zo, zo, zo sta ik ook in het leven. Als de ene niet is, dan had wil weer wat anders op het pad gekomen. Maar bij mij is dat uh, zeer zeker uh, sport geweest. En ik was daar nog goed in ook. Dus dan kreeg je daar bewondering goed voor. In, je en, was uh, daar de ja, beste in. Ja, uh... ja. Nou, dan kwam natuurlijk, ik was 14 jaar, in die tijd ging ik al met mijn vader naar uh, Rotterdam, naar het oogziekenhuis in Rotterdam, om lenzen te halen. Ja, ja. Mijn vader die begreep dat ook, van nou, dat brilletje. En uh, als, je, als je in atletiek, uh, als het een keertje regen, je moest een wedstrijd doen, die bril had het uh, vol met spetters, ja, ja. dus. Uh, nou, ik kreeg al lenzen op mijn veertiende ja. van je mijn vader. Je moet wel zien waar je die kogel heen stoken, Bijvoorbeeld, ja ja. ja, ja, ja, ja. Dus dat, uh, nou, dat heeft me eigenlijk best wel, uh, best wel heel veel goed gedaan toen. Ja. Ja. Even over jouw vader, want dat, dat was iets wat mij uh, opviel in uh, uh, jouw reactie op de vragen die we altijd van tevoren ja, sturen. Ja. Hè? Memorabele momenten. En jij schreef op, uh, contacten met mijn vader na zijn overlijden. Dat... Ja, dan zitten we op een hele andere dimensie. Dat is een dimensie. heel ander onderwerp, maar omdat die over je het over je vader hebt. En de, omdat ja. het over sporten en ja. eh, dat heel lichamelijk. En, ja. en dit het klinkt heel, ja, heel dit geestelijk. Ja, dit heel... is opeens even een hele andere wending. Hmm. Ik, ik heb, ik heb uh, een, een hartstikke... Mijn vader was mijn grootste fan. Dan zat ik, uh, die bracht me altijd naar de wedstrijden toe. En hij was er ook altijd... En maar het was een hele rustige man. Die man hij zei nooit een woord te veel. Het was als hij dingen... Hij, ik hecht veel waarde aan zijn mening. Dan zei hij dingen zei hij één keer en dan was het gezegd. En dan, dan was... Hij was helemaal niet, niet autoritair, maar dan, dan, dan was het gewoon zo. En uh, hij, hij was een man van weinig woorden. En op een gegeven moment uh, heb, heb ik ook wel eens gehad van... Uh, Goh, ik, ik praat eigenlijk veel te weinig met hem. We, we, we praten veel te weinig. En ook het gevoel van... Uh, um, uh, ik, had, ik had hem eigenlijk nog zoveel willen vertellen... en zoveel willen vragen. En op een gegeven moment was hij, was hij, was hij overleden. En uh, het, ik heb, heb ik eigenlijk wel voldoende tegen hem gezegd... dat ik van hem hou. Heb ik dat in die laatste fase. Want het ging eigenlijk heel snel zijn overlijden. Het was, was Binnen een week was hij, nee. hij werd ziek. En uh, uh, hij kwam onder de morfine. En ik, ik kon op dat moment ook geen contact had ik meer met hem. Ik heb ook niet meer dat hij bij volle bewustzijn kon zeggen van... Pap, ik hou van je. Dat, dat, dat. En nou, hij was overleden. En uh, ik, be, ik begin te dromen over uh, mijn ouderlijk huis. En ik droom dus heel anders dan normaal. Een, een, een fysieke droom. Ik, ik kom op een gegeven moment mijn woonkamer binnen van, bij mijn moeder... En mijn moeder leefde toen nog en ik, mijn moeder zit gewoon in een stoel. En uh, ik, ik kom binnen in de woonkamer en ik zie mijn vader zitten in die stoel. Ik zeg: Hé, hey, ik zie Ik zie papa, zegt mijn moeder van ja. Hij komt al vaker langs. Dus ik zie die, ik zie die man daar zitten en hij staat op. En we omhelzen elkaar. En ik voel hem ook echt. Ik voel ook mijn vader. Dus het was een fysieke droom. En heel, heel bijzonder. En wij dansen samen. Dus we knuffelen elkaar. En hij zegt: uh, Ik hou van je. Ik zeg: Dat weet ik. En ik hou ook van jou. En dit was zo mooi. Nou, toen ging hij weg. Hij zei: Je moet gaan. Ik zeg: Ja, dat weet ik. Ik, ik wist een heleboel. En, en hij ging dus de deur uit. En hij ging naar buiten. En uh, hij stapt op een fiets. Maar niet op een gewone fiets. Ik zie dat door de ramen zo. Hij stapt op een tandem en hij gaat niet voorop zitten, maar hij gaat achterop zitten. Dus hij is zo'n beetje aan wankel aan het sturen. En ik besef dat, dat er nog iemand voorop moet bij hem. En dat, dat, dat moet dus mijn, mijn moeder zijn, op de een of de vertaal Maar ik heb dus zo'n warme... Uh, uh, uh, ik hou van je gehad en mm. een omhelzing dat dat eigenlijk alweer zoveel uh, goed maakt van het gevoel van... ik heb niet kunnen zeggen dat ik van hem hou. Dus ja. was, dat was het eigenlijk al. Ja. En, ik heb, en ik heb hem naderhand een nog draag. een keertje... ja, boven aan de trap in de zolder heb ik hem ook nog ontmoet. Daar, ik, ik zat boven aan de trap op de zolder, ook weer in mijn ouderlijk huis. En uh, daar komt mijn vader, die komt naast me zitten. En we hebben de hele nacht gepraat. De hele, ik weet niet waarover... Maar dat gevoel van ik heb, wat ik daarvoor had, van ik heb nooit met hem kunnen praten of onvoldoende met hem kunnen. Ik heb dat in die ene nacht helemaal goed gemaakt. En ik heb het over van alles gehad. Het enige wat ik nog me herinner is dat hij mij een boek gaf uh, waar, waar een titel op stond. Want ik vroeg aan hem: van, uh, hoe, hoe is het nou daarboven? Want ik wist dat hij overleden was. Hoe is het nou daarboven waar je, waar je nu bent? En het enige wat hij toen gaf, dat was zo'n een, een boek met uh, teksten erop. Zo van, nou, hier, uh, hier staat het allemaal in. Dus ik blader in dat boek. Dat was een beetje van die, van die, van die dunne blaadjes die je ook uh, in, in, uh, in, in de catechismus uh, in de kerk. Ja, ja. Weet van Die, hele, die bijbelpapier. Ja. Van het hele dunne papier was het. En ik, ik zie uh, teksten, letters, uh, tekens voorop staan. Ik denk, oh, dat moet ik even opschrijven. want Als ik straks wakker word, dan weet ik het niet meer... hoe dat boekje eruit ziet en wat erin staat. En dus ik, ik pak een pennetje en een papier. Ik schrijf het op. Ik stop het in mijn zak. En uh, ik kon de letters wel zien, maar ik wist niet wat er stond... Ik, kon, ik, kon, ik wist niet wat er mm. stond. Nou, Na de randworte werd ik wakker natuurlijk. Ik heb er een vertaalslag naar gemaakt. Het eerste wat het was van... Oh, even dat papiertje pakken. Maar dat had ik natuurlijk helemaal niet bij me. En ik denk, wat, wat, wat stond er ook weer? Ik dat terug te halen. Ik, ik, ik weet mm. het nog niet. Maar dat, ik heb dat maar vertaald. naar van, ja Het is daarboven. Met de aardse begrippen is dat gewoon niet te bevatten hoe het daar is. Mm. Dus dat, dat heb ik er maar mee. Maar het is ook dat gevoel van... ik heb niet met hem kunnen praten. Dat was daarna gewoon helemaal... Uh, Helemaal, nou. ja, weg. Dus gewoon zo'n warme... En ik heb, ik heb hem nog een paar keer ontmoet met een nee. hele mooie boodschap. Dus dat nou, is uh, ja, dat... heel bijzonder. Dus ja. Jij bent behalve dan uh, uh, ja, heel, heel fysiek uh, uh, ingesteld, ook spiritueel ingesteld. Ja, absoluut. Absoluut, ja. ja. Ik, ik, ik weet ook dat, uh, dat weet ik van mezelf, dat, dat één mensenleven ook niet, uh, niet genoeg is om... Uh, dus ik, ik, ik geloof ook in reïncarnatie. Ja, ja. Ja, dus ja. Maar dan, dan geloof je ook dat, dat dit niet je eerste uh, leven is? Nee, dat is het ook niet. Nee. En weet je dan nee. wat je hiervoor was? Nou, ik weet nog dat ik heel klein was. dat ik uh, Toen uh, vroeg ik aan mijn moeder... want ik, ik, had daar, ik had daar bepaalde gevoelens bij, dat weet ik nog. Van, mam, wanneer wordt het weer oorlog? En mijn moeder schrok zich helemaal kapot. Ik was natuurlijk nog heel jong, was een jaartje of... Vijf, zes, ik hm. weet het nog heel goed. Wanneer wordt het weer oorlog? Ik zeg, ja, want dan is het zo fijn. Want dan heb je zo'n mooi uh, uniform aan. En uh, ik heb had, ik had daar dus nog van een vorig leven... heb ik daar nog um, uh, ja, mooie herinneringen aan. Hm. Het is heel raar, maar ik, ik had daar iets mee. En ik, ik weet nog steeds niet hoe ik dat moet verklaren, maar... Ik had daar iets mee. Ik heb dus geen, geen nare ervaring. Ik heb, dat heb ik ook altijd al gehad. Ik, ook bij de kabouters had je ook, ook zo'n zo pakje aan. Ik moet even bijzeggen dat, dat, uh, dat uh, kabouters dat waren een soort scouts toch? wat vinders ja dat? Padvinders. Uh, ja. Maar anders gaan <laughs> de mensen nog denken dat we het nu ineens over kabouters gaan hebben. De gidsen, ja. Inderdaad, de... de uh, padvinders. Padvinders, ja. ja. Maar dan had je voor de, voor de jongens had je dan de zevenkenners of zo. En bij de meisjes had je uh, kabouters, hm? ja. Ja. Dus je bent ook nog kabouter geweest? Ja, ik weet nog dat ik dat daar uh, misschien dat het, daar ook een beetje associatie mee had. Ja, ja, ja. Dus, ja. ik weet ook, één mensenleven is ook uh, tekort. Want je, je, je, dat je je zo kan inleven in mensen... dat komt ook omdat je dat ja, een keertje, keertje ervaren hebt. Mm -hmm. je, je, weet, je, je weet hoe het is om, uh, om, om arm te zijn. Je weet hoe het is om rijk te zijn. En, uh, om uh, gezond te zijn, om... Uh, gehandicapten zijn. Dat, dat, dat, dat, uh, dat soort ervaringen moet je allemaal een keertje meemaken. Een keertje man, een keertje vrouw zijn. Uh, dat, ja, dat is mijn overtuiging. Ja, ja. En ik, weet, ja ik, ik, ik, vind, ik vind dat. Want hè, als, ja? als, als, als sporter. dan moet je toch een prestatie zetten. Uh, nu. En, uh, maar als je in reïncarnatie gelooft. dan kun je misschien ook denken: van, nou. als het dit leven niet lukt. dan misschien het volgende leven. Uh, nou ja, de, de, uh, zo, zo, zo kun je het ook opstellen. Maar uh, ja, het, het leven is één grote leerschool. En uh, goh, ik heb nu, uh, nu geleerd wat het is om, uh, om aan uh, de top te staan in, in, in de sportwereld. Maar wat ik, wat ik nu al over zit te dromen. Wat ik uh, in mijn volgende leven wel zou willen. Wat ik, wat ik dus nu niet kan. En wat ik... Ja, soms ik, ik zou uh, bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een prachtige stem willen hebben. Ik zou mooi, mooi willen kunnen zingen. Als je, als je nu zo'n Whitney Houston hebt, mm -hmm. zo'n begenadigde stem heeft dat mens. En, en zo'n mooi mens. En dan uh, ja, zo makkelijk kunnen zingen. ja Ik, ik zou best ja. uh, een mooie stem willen hebben. Ja. Nou, volgens mij als spreekstem, ik heb je niet horen zingen... maar als spreekstem heb je een mooie stem. Ik hoor je op de koptelefoon. Dus. Ja. Over Witting Houston, dat, dat, daar schrijf je over... want wij vragen ook altijd welke muziek ja. de gasten ja. mooi vinden. Jij had ook een plaatje van, van jouw vriend, Jaap Dekker, aangevraagd... maar dat halen we niet meer, denk ik. Mijn vriend, dat was mijn echtgenoot. Ja. Oh, nou ja, goed, maar... Uh, de vader van mijn kinderen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. nou, maar boogie woogie uh, pianist Ja, ja klopt. Komt er nu niet van. Maar over Whitney Houston zeg je... zo'n mooi nummer, zo'n mooie vrouw... met zo'n begenadigd stemgeluid. Onbegrijpelijk hoe zo iemand zo diep kan zinken. Ja, dat is toch onbegrijpelijk. Dat, dat, ja. dat, dat mens heeft alles in huis om... om, om uh, ja, om... om de, de wereld ligt aan de voeten. En maar dan ze, had zij dan misschien minder gelukt dan jij... Maar hoe komt het dan dat de een wel slaagt en de ander niet? De, he, met allebei een groot talent. Ja, misschien, misschien de verkeerde vriendjes. Dat ik denk dat zou dat een heel kunnen. groot. Uh, <laughs> ja. ja, nee, dat, dat zou ja. natuurlijk kunnen. Ja. Jeetje, jongen, het is alweer zeven uh, uur bijna. Ik, nou. uh, ik heb de papieren er alweer bijgehaald. gehaald. Ik moet nu uh, even strak de volgorde van Barbara uh, aanhouden. Eén, afsluiten. Dus ik ga het gesprek alvast uh, afsluiten. Het gesprek met uh, Olga Commandeur. Uh, collega bij Max, uh, elke ochtend op televisie te zien. Uh, jij moet nog even zeggen, kwart voor zeven? Zeg ik tien, dat over half, zeven. tien over half en zeven. En tien over negen in herhaling. In uh, Nederland. Kwart, in ja, beregingen. Nederland één. En kwart voor negen in, in het weekend. Oh ja, in het Nederland 1. ook nog bewegen. Nederland 1, Nederland in Beweging, zo heet dat uh, programma. Uh, ja, Jij doet verder nog van alles en nog wat, uh, zoals het openen van oudere speeltuinen. Uh, daar zijn we ook allemaal niet aan toegekomen. We zijn niet aan gekomen dat ik vitaliteitscoach ben, dat nee, wat ik daar nu wat mee is, doen. Even heel kort, wat is vitaliteitscoach? Eigenlijk? Ja, dat is om mensen uh, lekker in hun vel te krijgen. Mensen die last van, uh, van, van gewrichten, spieren, uh, rug hebben. Uh, maar ook mensen die geestelijk niet lekker in hun vel zitten. Om die gewoon... Uh, of willen afvallen, om die met uh, bewegen, met uh, voedingsadviezen... en met geluksinterventies weer lekker in hun vel te krijgen. Dat zegt... En dat kan ik allemaal. En dat kan uh, Olga Absoluut. Commandeur. Absoluut. Um... Nu moet ik nog gaan haasten ook. Uh, we hebben dat mooie karton, eh, dat is bijna edelmarmer, uh, uh, dat doosje. Uh, daar zitten allemaal uh, kokertjes in. Moet jij met deze pincette eentje uithalen. En dan voorlezen wat daarop staat. Maar dan eerst doe ik even de afkondiging. Heb ik dat gedaan? Uh, want dit was nachtvluchten van zaterdag 23 april 2011. Jawel. Het zit er weer op. Ik was dus in gesprek met uh, Olga Commandeur... voormalig atleten en Holland in Beweging Corrie v, in de vierde aflevering van Nachtvluchten Sportivo. Volgende week de sluiten van deze themamaand. Dat is Arnold van der Leiden. Techniek was in handen van Tin Jonker. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling Nora Romanesco. Presentatie Frank van Dijl. Straks het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En wat staat er op jouw kokertje, Olga Commandeur? Misschien bestaat het geluk in het evenwicht tussen verlangens en de middelen om ze te bevredigen. Nou, daar zitten we nou een heel uur over te praten. En dat staat gewoon op zo'n strookje dat jij uit dat doosje een doosje volgelukt hebt. Gehad. Ik krijg het er warm van. Ja. <laughs> Dankjewel, ongecommandeur. Graag gedaan. Tot ziens. En bedankt. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Vanavond in Rondom 10. Asielzoekers draaien door. Procedures zijn te lang en de onzekerheid is slopend. Gevolg, fatale incidenten als in Buffalo en op de Dam. Is ons asielbeleid menselijk en rechtvaardig... of drijft het vluchtelingen tot waanzin? Daar discussiëren we vanavond over live in Rondom 10... bij de NCRV op Nederland 2.